In het regeerakkoord staat dat er 75 gemeenten minder moeten zijn in 2017. Twee op de drie burgemeesters denkt dat dat te snel is. Fleur Greper wordt de nieuwe voorzitter van D66. Van de drie kandidaten kreeg zij de meeste stemmen. Aan de verkiezing hebben de afgelopen weken ruim 4100 leden van D66 meegedaan, die hun stemmen uitbrachten via een elektronisch stembiljet.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 ANWB-verkeersinformatie. Door een ongeluk op de A58 bergen op zomer richting Vlissingen... is de weg dicht tussen Afrit Capelle en Afrit Schravenpolder. Verkeer kan omrijden via de omleidingsbode U14. Na verwachting van Rijkswaterstaat is de baan om 10 uur weer vrij. Nieuws van het spoor, want door een aanrijding... rijden er geen treinen tussen Den Bosch en Os. Daar is de vertraging meer dan een uur.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 Beleef het leukste dagje uit voor jong en oud bij Beeld en Geluid in Hilversum. Stap in de wereld van radio en televisie. Stem ook op Beeld en Geluid op museumprijs.nl en win een citytrip naar Istanbul of een iPad mini. www.museumprijs.nl Dit was lekker weg in eigen land. Kom nu schapruimen bij Macro. 70% korting op trendy tuinstoel en lichtbed.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 Goedemorgen, het is bijna vier minuten over negen. Welkom terug bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Wat gaan we daarin doen? Over een klein kwartier vertelt Kate Kervenzee... waarom het kiezen van een basisschool alleen op basis van CITO-scores... echt een heel slecht idee is. En daarna aandacht voor de preventieve nucleaire aanval op de Verenigde Staten... waarmee Noord-Korea deze week dreigde. Hoe serieus moet men dat nemen? En tot besluit van het uur een gesprek over palseme, want de overleden Venezolaanse president Hugo Chavez zal tot in de eeuwigheid worden opgebaard in een glazen kist. Net zoals dat bij veel wereldleiders gebeurde, onder andere met Lenin en Mao. Goed, maar we beginnen met een feestje dat flink uit de hand liep. De politie was slecht voorbereid, de mobiele eenheid kwam te laat... en de autoriteiten hadden geen idee wat zich afspeelde op de sociale media. Dat zijn de conclusies van de commissie Cohen... naar aanleiding van de Facebook-rellen in Haren. In het gisteren gepresenteerde rapport kreeg ook burgemeester Rob Bats. Watson Neem, dacht ik, er flink van langs. Hij zou zijn bevoegdheden op het gebied van openbare orde... onvoldoende hebben ingezet, slecht hebben gecommuniceerd... en verkeerde keuzes hebben gemaakt. Valt er iets af te dingen op de snoeiharde conclusies van het rapport? We vragen het aan Ira Helsloot. Hij is hoogleraar bestuurder van veiligheid aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wat was uw reactie toen u dit rapport las? Nou, Ik vind dit een typisch rapport wat we altijd hebben... naar een grote incident. Namelijk een rapport wat leidt aan omgekeerde causaliteit. Namelijk is dus iets ergens gebeurd. En dan gaan wij terugkijken, en zeggen: Oh, alles wat gebeurd is in die aanloop is fout. Hè? Want het eindproduct is fout. Ja, dat is, vind ik niet echt hele goede wetenschap. Nee, hoe zou het dan uh, hebben moeten? Nou ja, kijk, in het rapport, hè, die deelrapporten zijn ontzettend mooi. Er zijn heel veel waardevolle dingen in. Maar eigenlijk hè, ben je na drie regels in het rapport al klaar, zou ik bijna zeggen. Want dan staat er, het is een uniek ge uh, unieke gebeurtenis. We hebben we nog niet eerder meegemaakt in Nederland. Het is een kleine gemeente met een hele kleine staf. Uh, het is een onervaren burgemeester die overigens precies doet waardoor hij is opgeleid. En hij vraagt ook assistentie in het land. Bijvoorbeeld bij de crisisadviseur van het Nederlands Genootschap van burgemeesters. Die het ook niet weet. Nou, einde. Een rapport. Hij heeft zijn best gedaan. Uh, het is een unieke gebeurtenis. Uh, hier hè, aan die gemeente, uh, misschien zelfs aan de politie, hè. kun je niets meer verwijten. Nou moet je een stap terug doen en dan denken van... oh, dan moeten we kijken blijkbaar, hè, zit hier een structureel probleem... Uh, laten we daar een, een nieuw structureel probleem... dan moeten we nu opnieuw naar kijken. Maar nu niet helemaal gaan uitbenen... wie op welk moment nou net iets wel of niet goed he sorry, heeft oh. gedaan. Ja, dat leidt helemaal niet tot, uh, tot meer inzicht. Is het een beetje een Zwarte Pieter rapport? Ja... ja. En ik denk niet dat het bedoeld is om te geschreven te worden als een zwarte, uh, zwarte Pieter rapport maar zo eindig je wel. Want als je namelijk heel goed kijkt, hè, uh, uh, onder, het haar, onder het vergrootglas van zo'n zo onderzoekscommissie wordt elke haarscheur zichtbaar. Uh -huh. nou, je weet, er zijn honderden en duizenden haarscheuren uh -huh. in elke vliegtuigvleugel en die mogen er ook zitten. Uh, alleen als je dan opeens zo'n vliegtuigvleugel afbarst hè, en je kijkt dan ja. alleen maar, oh, er zat een haarscheur. Ja. Er zaten de 100.000, altijd. Dus dat zegt niks. Maar is het dan niet heel merkwaardig dat op het moment eigenlijk dat het rapport verschijnt... ik geloof een kwartiertje later hoor je minister opstelt dat die burgemeester al niks te verwijten is. Politie, ja, wel problematisch, maar ook niks te verwijten. Dan komt er uh, gisteren uh, dus kennelijk met de bewoners een overleg. En die bewoners zijn allemaal hartstikke enthousiast over die burgemeester. En je hoort die bericht. Ik denk, wat is hier nou gebeurd? Ja... Er is natuurlijk altijd na zo'n zo rapport verschijnt... Uh, zeg, uh, voor de hand liggende mensen, voor de hand liggende dingen. Uh, ik vind wel het zelf het leuke altijd, uh, dat dat zelf ook meegemaakt... Uh, dat als je met uh, direct betrokkenen uh, in gesprek gaat... Uh, dat die eigenlijk veel redelijker zijn. Uh, en als die eenmaal het gesprek er is... Uh, dat die veel meer begrijpen dan, dan, ja, uh, dan je op afstand denkt van... Ho, zijn, blijven ze nou. De Sigarenboer die ze vooruit eruit heeft zien gaan en uh, uh, dranghekken, dwars zijn zaak heeft. En de Albert Heijn die legerstolen is, die vinden het opeens allemaal best? Nou, ik kan me niet voorstellen dat ze vinden dat het best is. Oeh, maar, maar ik denk wel dat, uh, uh, en dat is de grap natuurlijk van, uh, van, van ik zeg, uh, dat wij mensen eigenlijk heel veel begrijpen als het uitgelegd wordt, uh, dat die uh, ook al heel snel, uh, ik denk wel hetzelfde inzien als ik net vertelde. Namelijk, dit is iets bijzonders, we ja, zijn overvallen. Ja. en nou is het uh, gezegd, de rol van de sociale media, die zijn totaal onderschat. Hè? Dus uh, politiechefs zijn vaak vijftigers, sociale media is iets van een totale andere generatie, die hebben geen idee. Uh, daar zit toch ook wel iets in? Um, Moeten we die politiechefs terugsturen uh, naar de, de schoolbanken? Of, uh? Ja, nou ja, ik, ik vind dat zelf wel weer heel mooi. Um, mooi? Uh, nou ja, dat laat ik zeggen... Uh, ja, <laughs> mooi dat politiechefs 50 zijn. Nee, dat bedoel nou ik ja, niet. Ik, maar ja, globaal genomen, dat, ja. Dat, dat het de commissie, uh, die zelf ook een vrij hoog gemiddelde leeftijd heeft natuurlijk... Uh, maar dat hij daar heel erg op focuste. En tegelijkertijd, als je het rapport leest... He, geven ze ook allemaal voorbeelden uit 1978 en zo... waar ook dit soort dingen gebeurden. Een soort uit de hand gelopen rally hier. rally in de omgeving van Hilversum. Waar nog helemaal geen sociale media was. He, dus ik, nee, maar hier um, speelt het wel een rol. Ja. ja, het speelt hier een rol. Maar de commissie kan niet uitleggen, goed uitleggen... waarom dit nou die unieke rol is. He, waarom dit zonder sociale media nou niet was gebeurd. Want doet het niet een beetje denken aan Hoek van Holland ook? Het is precies, het, wij zien al, nou ja, de Romeinen klaagden al over het feit dat de jeugd zo uit de hand sprong en te veel dronk. En, uh, dus dit is echt, we hebben al 2000 jaar hetzelfde... Ik maak ook sinds die tijd al boos. Precies, ja. precies, we hebben al 2000 jaar dezelfde problemen, dezelfde rapporten. Uh, uh, ik geloof dat Plinius de oude er ook al over schreef. Um, oh ja, wat schreef uh, hij er dan over? Uh, uh, <laughs> nou ja, op, op de, die, die heeft erover geschreven ook dat hij vond dat de jeugd ja? uh, steeds uh, meer, uh, uh, meer buitensporen gedroeg. In plaats van uh, zoals de, uh, de oude Romeinen. Uh, ja. Nou ja, sorry, maar Keet, zei u, die knikt, uh, dus Keet, dat zal kloppen. Precies, ja, kloppen. Ja, ja, ja. Nee, dat u, u vertelt dat niet om, omdat u vindt dat het dus een unieke situatie is wat hier plaats heeft gevonden. Um, nee, dus, precies. Nou, Daar heeft u helemaal gelijk in. Dus deels is dit dus gewoon geen unieke situatie. En moet je daar dus op een heel andere manier naar kijken. Deels hoort het dus ook bij het feit dat wij niet de maatschappij kunnen controleren. Soms gaat het gewoon helemaal mis. En dan moet je achteraf zeggen, shit happens. En maar als je al de lijn kiest van zo'n rapport... Hè, en je gaat het helemaal zien als een unieke gebeurtenis... dan nog meer moet je zeggen van, oh, dit is een unieke gebeurtenis. Hé, hey, wat vervelend nou. Laten we nu een stap terugnemen en iets nieuws bedenken. Laten we bedenken met z'n allen dat als er zoiets gebeurt... dat we inderdaad niet meer een hele kleine gemeente verantwoordelijk moeten laten zijn... voor de beheersing van zo'n incident... dat die dan inderdaad terug mag vallen op de grote gemeente. En maar ga dan niet helemaal uitbenen wat die kleine gemeente... waar iedereen zijn stinkende best heeft gedaan... wat daar allemaal aan steekjes is laten vallen. Meteen werd er natuurlijk geroepen om de kop van de bats. Er zijn mensen die zeggen, die man kan er mogelijk aanblijven. Hij wil zelf wel heel graag aanblijven. Uiteindelijk moet de gemeenteraad daarover beslissen. Wat vindt u? Als ik u zo beluister, zegt u nou, dat is onzinnig is om zo'n man aan te ontslaan. Ja, ik, het lijkt mij op dit moment echt onzinnig... om de, in deze casus individuele uh, functionarissen uh, aan te wijzen. He. Normaal zegt de commissie zelf ook, uniek evenement. De laatste regel van de commissie is zelfs... He, zolang er alcohol in deze maatschappij is... zal zelfs als de, de overheid voortreffelijk functioneert... Ja. zal dit weer gebeuren. Maar wat nou, dan dacht u, u toen? Ik heb toch ook gisteren met stijgende verbazing... In het NOS-journaal zitten kijken waarin dit exact, wat u nu zegt, gemeld wordt. Alsof er niet de hele maatschappij maatschappij vergeven is van, van, van alcohol. Alsof je het niet overal kan krijgen. Het is toch bizar dat, dat daar opeens aan gerefereerd wordt? Nou ja, nou, dat is waarom <kwijnt> we het net al even met Pliniers de Oude hadden. Uh, <laughs> en dat is dus ook niet nieuw. Hè? Deze, deze klacht over de verwoording van de maatschappij... Uh, bestaat dus al duizenden jaren. Uh, en, en daarmee... Uh, heeft het geen zin om dat nog een keer uh, te zeggen. Hè? Natuurlijk is alcoholgebruik en komen alcohol, Het is echt vreselijk in individuele gevallen. Uh, maar je, om, te de, om te zeggen dat onze maatschappij... inderdaad nou totaal anders opeens is geworden... dat is volgens mij... Nou, ik, ik zie daar de bewijzen ook niet in de stukken van de commissie voor. En daar, daar hè, erg nog echt, uh, euh, ik zeg echt hele mooie boeken... Zoals, nou, goed, het zijn hele mooie boeken die juist laten zien... dat als er al een beweging in onze maatschappij is... dat we eigenlijk steeds veiliger, steeds socialer worden... steeds minder last hebben van dit soort uitwassen... die vroeger heel gewoon waren. Hè. En laat ik zeggen, in de tijd nog met minder alcohol... hadden we nou ja, in Oost-Europa eh, om de week een pogrom. Hè. De, de, de, dit soort uitwassen ja. moet je... Eh, de valkuil is om een paar... Het, het is misgegaan, dus ik ga nu helemaal uitzoeken... wat lijkt dat deze keer de oorzaak is geweest... En, nou, de. Op een, als wetenschap... Terwijl dat ja, niks is. zegt over het grote Precies, geheel. Precies. Dus die, die uh, burgemeester Bats heeft gewoon uh, vette pech gehad eigenlijk. Precies. Annemarie Jorrit, de burgemeester van uh, uh, Almere... die zei dat uh, perfect uh, vrijdag kort daarna. Die zei uh, op uh, die zaterdagochtend waren er 400 burgemeesters in Nederland... die op hun blote knieën de, uh, uh, dankten dat het niet in hun burgemeester nou, dat was Dat wil gebeurd. ik wel geloven. Uh, en, en dat is volgens mij, uh, he, als je dat nou al besefte... Uh, ik zie nergens in, uh, in dit rapport aanleiding om aan te nemen... dat het niet in elke andere gemeente, misschien Amsterdam, Rotterdam... omdat dat hele grote, Den Haag, hè, omdat dit hele grote gemeenten zijn... die ook heel veel naar nou, ervaring en mee en alles hebben. Maar in de rest van Nederland was het precies zo gegaan. Ja, en toch denk ik dat mensen graag iets willen leren van zo'n rapport. Zij willen het idee hebben, we hebben nu zo'n rapport... en daar gaan we heel goed kijken en daar kunnen we... Uh, lessen uittrekken voor de toekomst... zodat het dan niet meer gaat uh, gebeuren. Dus dat denk ik dat dat zou werken. Ja, dat is, dat is een beetje wat wij graag willen. Hè? Dat is ja. symboliek van verbetering ook. Hè? En, de, en, en, uh, het probleem is dat je dus soms gewoon tegen elkaar moet zeggen... Uh, hier kunnen wij niet zinvol van leren. Uh, en grappig genoeg, hè, dat, dat is, vinden wij altijd heel lastig. Vooral politici vinden dat lastig, die durven het niet tegen journalisten te zeggen. Uh, maar als je praat met, hè, uh, flauw gezegd altijd, hè, de gewone burger... dan begrijpt hij dat heel goed. Hè, dus wij hadden zelf uh, heel, ze hadden iets totaal anders onderzoek gedaan naar treinbotsingen. 89% van de treinreizigers zegt... wij begrijpen dat treinbotsingen ze nu dan gebeuren... en dat toch treinreizen veel veiliger is dan lopen op de stoep. Dus niet extra investeren in treinveiligheid. En dus die Begrijpen ja, soms valt er gewoon niks te leren, dus weg de reactie daar precies weg, moet weg ja. Dus de reactie in het dorp zelf gisteravond zijn eigenlijk volslagen begrijpen. Ja, precies. Hè. Dat is uh, uh, als u me had gevraagd voor uh, iets te voorspellen, ik had helemaal uh, overigens. Uh, ik behoorde tot degene die ook voor haar geen zinvol advies konden bedenken. Maar ik had wel kunnen voorspellen dat als je praat met honderd mensen, uh, dat je een echt gesprek hebt, dat die, dat die mensen daar aflopen veel meer begrijpen en helemaal niet meer uit zijn op uh, de scalp van iemand. En dan doet het er niks toe dat die burgemeester, natuurlijk diezelfde burgemeester, enige dagen nadat het gebeurd was, natuurlijk zei dat hun helemaal geen blaam Enzovoort, enzovoort, enzovoort. enzovoort. En die politie ook niet. Wel nee, joh, er was allemaal niks aan de hand. Ze hadden het helemaal goed gehandeld En kennelijk hebben ze daar dus een vertaalslag gemaakt op een goed moment. Toen we gedacht, die stelling is niet meer houdbaar. En dat hebben ze dus briljant gecommuniceerd vanaf dat moment. Ja, ja nou ja, en, en kijk, daar heeft u uh, wel een punt. Hè. Uh, het openbaar bestuur in Nederland heeft natuurlijk veel te snel de neiging... om na een incident uh, defensief te gaan zijn. Hè. En dat, dan moet je gewoon ook zeggen, ja, wij wisten het helemaal niet. Wij zijn volslagen verrast. Uh, we gaan nog eens kijken. Hè, maar ja, wie durft dat? Ja, dat, dat, is, dat gebeurt zelden. Hè? Maar als je dat doet, hè, zul je merken dat uh, gewoon je inwoners hè, je dat in dank afnemen. Want die dachten dat namelijk al. En dus dat je dat uh, een maand na dato doet, of een paar maanden na dato... zoals in dit geval, dat wordt gewoon geaccepteerd. Ja, nou, Opvallend. Ja, opvallend. Maar althans, uh, uh, het is opvallend. Maar grappig genoeg, gebeurt het elke keer. Hè? Dus het zou ons eigenlijk, zouden we weer moeten... wat dat betreft meer kunnen vertrouwen op gewoon... dat we weten dat mensen heel redelijk... Uh, aanspreekbaar zijn en redelijk nadenken. En dat we daarom ook niet proberen om veiligheid te verstoppen. Maar, maar zit u dus echt heel veel parallel met Hoek van Holland? Hè? Ja, er is heel veel parallel met Hoek van Holland. Hè. Ook daar is er natuurlijk gewoon een soort unieke, uit de hand gelopen uh, uh, uh, nou ja, feestje, uh, om het maar zo uit te drukken. Een rapport wat heel erg in detail kijkt. Um, en waar je dus in die zin ook vrij weinig van kunt leren. Nou is het wel zo dat de burgemeester uiteindelijk dan zijn excuus heeft aangeboden... en dat mensen zeiden, nou dat is dan wel een beetje laat. Ja, nou ja, uh, maar dat is eigenlijk wat uw collega ja. ook deed ja. zei. Kijk, nou, ja, ja, hij had dus niet eens volgens mij excuus nee. hoeven aan te bieden. Nee, maar maar had na een dag daarna daar moeten staan en zeggen, wij waren verrast. Ja. Ik heb eigenlijk geen idee hoe ik het beter had moeten doen. Ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, hoogleraar Ira Helsloot van de Radboud Universiteit. ging dus over de conclusies van de commissie Cohen in zaken de Facebook-redden in haren. Dankjewel. 165.000 leerlingen uit groep 8 van het basisonderwijs... kregen deze week de uitslag van hun CITO-toets te horen. En die uitslag is niet alleen bepalend voor de middelbare schoolkeuze... hij trekt nu ook bepalend te worden voor het kiezen van ouders voor een basisschool. Want staatssecretaris Sander Dekker besloot deze week... de CITO-scores in een openbaar register te laten opnemen... nadat RTL Nieuws had aangekondigd... die gegevens desnoods via de wet openbaar bestuur op te gaan eisen. En nu is de vrees ontstaan dat ouders hun kinderen alleen nog zullen willen inschrijven op basisscholen met een hoge CITO-score. Over deze vorm van schoolrenking gaan we praten met Kate Kervezeel, voorzitter van de PO-raad, de Vereniging van Schoolbesturen in Basis en Speciaal Onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, nou, Er was uh, al meteen uh, veel ophef deze week over die CITO-scores. Dat begrijpt u wel, neem ik aan. Het feit dat die nu gevraagd worden, bedoelt u? Ja. Ja, wij begrijpen dat wel, want... Wij zijn er ook erg voor dat ouders goed geïnformeerd zijn bij het kiezen van een school. We begrijpen uiteraard heel goed hoe belangrijk dat ook voor ja. ouders is. Maar wij weten uit ervaring dat ouders naar veel meer zouden moeten willen kijken... dan alleen naar taalreken en wereldoriëntatie toetsen, wat de CITO in feite weergeeft. Ja, moeten willen kijken, zegt u. Maar ja, dat is dus in de praktijk niet altijd zo. Nee, dat is ook zo. Dat zou moeten, maar... Nou ja, waar we volop mee bezig zijn, ook in het basisonderwijs en het speciaal onderwijs is te zorgen dat ernaast dat ouders zelf een indruk kunnen krijgen... door op open dagen te komen met andere ouders te praten... want daar hoor je ook het nodige. Dat ze ook kunnen zien op een makkelijke manier... en hoe, hoe doen deze scholen het? En dan kijk je uiteraard onder andere hm. naar taalrekenen en wereldoriëntatie. Maar je kijkt bijvoorbeeld ook, wat biedt deze school nog meer aan? Wat doen ze op het terrein van techniek? Wat doen ze op het terrein want van sociale Want wat meet die score nou precies eigenlijk? Nou, in principe uh, alles wat je technisch cognitief kan toetsen... want het is een, een toets die zich daarop richt. Dan kijk je dus naar taal- en rekenenopdrachten... en naar wereldoriëntatie, zoals en dat dat, dat, heet. dat is het? En dat is het, want meer kun je op zo'n manier niet uh, toetsen. Dat is ook precies de reden waarom wij zeggen als een kind acht jaar op school gezeten heeft, dan is er eigenlijk een filmbeeld. Als ik het even ja, zo mag typen. Ja. Dit is een fotobeeld. Ja, dat heeft die leraar wel die dat kind begeleid heeft. Maar Absoluut. die middelbare school die dat kind aan moet nemen natuurlijk niet. Nee, maar daarom zijn we dus ook samen met het voortgezet onderwijs heel erg aan het kijken... hoe we zowel de gegevens die we vanuit de basisscholen hebben... zo kunnen aangeven dat zo'n kind niet weer opnieuw helemaal onderzocht moet worden tussen aanhalingstekens van waar hebben we deze leerling nou bij te steunen en waar is deze leerling goed in en hoe helpen we deze leerling oh. maximaal verder. Jawel, maar het uh, zegt dus niet alles over het niveau van een kind, zo'n CITO-score. Nee, zeker niet. Maar want toch baseren uh, middelbare scholen wel vaak hun aannames van leerlingen op die CITO-score. Nou, dat is ook precies het punt waar wij uh, de aandacht al eerder voor gevraagd hebben. Als je kijkt, die film en die foto, de film is dus een schooladvies de foto is de situ toets dan vinden wij dat het schooladvies een veel zwaarder element moet zijn... dan alleen maar de situ toets Van de leerkracht? Ja, ja, van de leerkracht. Want daarmee kan je ook zien... wat is de leerhouding, wat is de motivatie, wat is de omgeving... En waarom van de willen die middelbare scholen dat niet? Nou, daar zit het venijn. Als je kijkt naar het Nederlandse onderwijssysteem... dan zie je dat in de onderbouw van het voortgezet onderwijs... scholen ook aangesproken worden op rendement. Als je dus in klas 3. Kijkt van het voortgezet onderwijs, wordt er gekeken door de inspectie of het advies van de leerling, of die leerling nog op dat niveau is. En als er dan afstromen is. Ja, ik vind het een beetje als akelig om zo over kinderen Af te praten. Ja, daarom. Ik instroom, zeg dat gewoon. Jongens, dit zijn statistische termen. Okay. Maar als een leerling dus niet meer in klas 3 zit, maar inmiddels van het uh, VWO, maar bijvoorbeeld herplaatst is. Ik vind ik toch al aardig ja. dat afdrappen, ben je maar mee? Ja. Ja. Maar herplaatst is of doorgeplaatst ja. is naar uh, het tafelonderwijs... dan is dat een minpunt voor de school. Nou, dus dan krijg je daar een venijn... waardoor die VO-scholen ook zeer op hun hoede zijn om leerlingen... En het die hem... worden daarop afgerekend of financieel is nee, dat? kijk dat verschijnt dan weer in hun oordeel, hun openbaar oordeel. Aha. Dat heet Vensters Voortgezet Onderwijs. Ja. En daarom zijn scholen, en dat is ook precies ons bezwaar... ook naar het primair onderwijs toe... Als je het onderwijs op deze manier inricht naar de buitenwereld toe. dan is het voor een school te aantrekkelijk op een gegeven moment. om zwakkere leerlingen uh, buiten je school en te halen. En dat doen ze toch uh, permanent op het ogenblik? Nou ah ja, ik vind in het voortgezet onderwijs. Het, het ligt er een beetje aan over welke scholen je het hebt. Kijk, het, scholen doen dit vooral die een flinke wachtlijst hebben. Ik bedoel, dan begint Populaire gewoon... scholen. Tuurlijk. En witte scholen. laten we de dingen even bij het naam noemen dan denk ik, van dat vind ik dus echt een hele foute beweging. Als je kijkt naar dit soort lijstjes... Is het, als ik even een kleine tussenstap mag maken... als je nou kijkt naar cijfers in de gezondheidszorg... en je ziet dat in de academische ziekenhuizen... de meeste mensen overlijden percentagegewijs... zijn de academische ziekenhuizen dan slecht? Nee, die krijgen de zware gevallen. Dan, dan heb je dus een beperkte informatie. Als je dus denkt dat de CITO-toets, omdat die goed is... alleen maar de goede scholen laat zien, nee... Wat is een goede school? Een goede school is een school die veel toevoegt aan een leerling. Maar dat is een veel ingewikkelder systeem om naar te kijken. En bijna niet te meten natuurlijk. Precies, dus... het is wel te meten, maar dan moet je veel indringender en langer naar een school kijken. En waar wij dus nu heel erg naar zoeken is het dilemma dat wij vinden dat ouders goed geïnformeerd moeten zijn. Daar hebben ze ook recht op. Daar willen we die cijfers ook een onderdeel van laten dus zijn. Dus dat op zichzelf, dat die openbaar ja. zijn, prima. Zeg nee, dat ons punt niet. Maar wij zeggen wel, zet het niet zo smal en verkokend neer. Want daarmee geef je wel een heel vals beeld van wat en de kwaliteit is. gebeurt dat is. door wat de staatssecretaris nu zegt? Nou, het, het gebeurt door het opvragen van cijfers die niet gekaderd zijn... in een grotere ja. informatiestroom. En daarmee kun je heel simpel valse, valselijke... Ja? Ja. rankings maken, waardoor het lijkt of bepaalde scholen... die dus hoog scoren op de CITO, beter zijn dan anderen. En er is nog een tweede probleem. Als je kijkt naar hoe we in Nederland met deze CITO-gegevens omgaan... dan zie je dat op het moment dat er een inspectieoordeel... maar dat duurt langer, is, dan wordt er ook nog gecorrigeerd op deze cijfers. En ik zal een paar voorbeelden geven. Als je de CITO-toets van een school ziet, dan mag bijvoorbeeld als je leerlingen hebt die pas in groep 7 of 8 zijn binnengekomen... die hoeven daar niet in mee te doen. Kinderen die korter dan 4 jaar in Nederland zijn, gaan daar niet in mee. Als je al bijvoorbeeld in groep 5 hebt afgesproken... op basis van leerresultaten dat kinderen naar het praktijkonderwijs gaan... die gaan niet uh, daar in mee. Maar als je alle kinderen de CITO-toets laat doen... dan zijn de cijfers die je nu mogelijkerwijs naar buiten krijgt... niet gecorrigeerde cijfers. En daarmee maak je dus ook nog een heel onjuist beeld van een school. Terwijl zij deze leerlingen wel opnemen. Want dit zijn vaak ook de leerlingen die meer aandacht vragen. Die zwakker zijn. Maar dan een nadeel vormen voor die citotoets. toets en, en zo zitten we in een visieuze cirkel. Ja, En zal dus het beeld van zwakke scholen zitten in zwakke wijken alleen nog maar... Uh... Oh, absoluut. Ja, absoluut. En het zal het, het, het verkeerde concurrentie... Ik vind dat als scholen concurreren op kwaliteit. En daar kan je naartoe komen met bredere informatie. Dan zeggen wij, dat hoort gewoon bij deze tijd. En daar doen wij ook aan mee. Als je scholen in een verkeerd daglicht zet... omdat er maar heel beperkte informatie, die dus een scheef beeld uh, van de scholen geeft... daar zijn wij beslist geen aanhanger van. Maar, maar goed, zo'n register werkt dus eigenlijk segregatie in de hand. Ja, als je het op deze manier Doet, dus, uh, ja. weergeeft... onbewerkte cijfers die maar een heel beperkt deel uh, laten zien van wat de school oplevert... dat is echt in het nadeel... Ja. Maar goed, het ligt dus veel ingewikkelder. Maar dat is misschien voor uh, sommige ouders uh, te ingewikkeld. Die willen gewoon liever zeggen... luister eens, dit is een goede school, hoge scores, daar gaat het kind heen. Dat Zeker. is lekker makkelijk. Die hebben geen, geen, geen, geen, geen tijd voor al deze nu nuances Maar ja, Als je naar de trajecten kijkt waar we al ervaring mee hebben... Amsterdam heeft een traject uitgezet, Arnhem daar heeft Daar is het een al heel lang uit. bekend, hè, trouwens, die scores. Ja, ja. Ja. ja, maar die zijn nu wel in samenhang gebracht met andere gegevens. Bijvoorbeeld, zijn leerlingen en ouders tevreden die gegevens zijn? Er zijn er veel klachten. Wordt er ook het nodige gedaan aan bijvoorbeeld sociale vaardigheden, burgerschap? Daar zijn ook allemaal toetsen, maar die zitten niet in de CITO-toets. Dus daar kun je scholen ook op vergelijken. Als je dat systeem ziet, en daar zijn wij vanuit onze organisatie... ook volop mee bezig, en volgend jaar zal dat er ook zijn. Dus wij zeggen eigenlijk, doe dit niet. Want je maakt eigenlijk scholen alleen maar... Huiverig voor zwakkere leerlingen. Zegt u dat ook tegen de staatssecretaris nu? Uh, dit is misschien de elfde keer. Mm -hmm. ja, maar, ja, want u, u, u heeft dit al een paar jaar geleden aangekaart. Ja, namelijk ja. de waarde van de CITO-toets, ja. dat die maar heel... Heel beperkt is. Ja. En weet u, er gebeurt nog iets heel raars. Want we hebben dit al eerder aangekaart. Die toets wordt op 1 februari rondom afgenomen. In het voortgezet onderwijs maken we herrie over of die kinderen nu... 1040 of 1000 uur op school moeten zijn. 40 uur is één week. Nu beginnen we een half jaar voordat de eindstreep gehaald is, oh. al te meten. Dan kan je zeggen, ja maar de scholen gaan wel door, dat doen de scholen ook. Maar toevallig zijn leerlingen ook nog zelfstandige geweest dus die denken, ik ben klaar. Het is klaar en we gaan even wat anders doen. En als je naar onderzoek kijkt, alleen al rondom de zomervakantie, hoe leerlingen die in een zwakkere omgeving moeten meedraaien, al achteruit gaan... alleen al door de breek van de zomervakantie. Hoe halen we het dan toch in Nederland in ons hoofd... om kinderen op 1 februari al de gedachte mee te geven... dat het schooljaar is afgelopen? Weet u, we zijn zo tegenstrijdig met dat soort dingen bezig... dat ik denk, jongens, hou hier eens een keer mee op. Maar waarom is dat dan uh, ooit voor gekozen, die 1 ja, februari? Nou, waard uh, eind jaren 60. Het is een uh, traject vanuit professor de Groot. Het is op zichzelf eigenlijk ontstaan vanuit, laten we oppassen... dat we in een tussen-subjectief oordeel leerlingen benadelen. En in die zin zijn toetsen... en tegenwoordig wordt er eigenlijk door het hele schoolperiode heen... van groep 1 tot en met groep 8 iedere keer gekeken... hebben we deze leerling nou goed in beeld. Dat vind ik terecht. Kijken of een kind het stap zet. Maar dat doe je vanuit het belang van de leerling. En niet om scholen op een soort populariteitslijstje te krijgen. Weet je, het is heel belangrijk om snel te zien... heeft de leerling deze stap gezet... zodat hij niet te lang uh, aan de aandacht ontsnapt. Want als dat te lang duurt, daar kunnen leerlingen nadeel van hebben. Dus het is niet tegen toetsen. Maar toetsen gericht op de leerling zijn iets anders... dan toetsen gericht op een rankingsysteem. Okay. En daar zeggen wij pas op Nederland... Want dit is eigenlijk alleen maar veel te smal het verzwakt in plaats van versterkt het onderwijs. U heeft het al elf keer gezegd. Dit was de twaalfde keer. Zinloos verder? Maandag de dertiende <laughs> Oké. Okay. Heel veel sterkte. Dank u. Dank u. Dank u voor uw uitleg. U hoorde Kate Kervensee, voorzitter van de PO-raad, over het grote belang dat ouders en scholen aan de CITO-toets hechten. En dat is vaak ten onrechte. Hartelijk dank voor uw komst. Graag.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 Het was een nummer waarbij die echt doorbrak. Joshua Caddison, Jesse met prachtige tekst. De spanning tussen Noord- en Zuid-Korea is om te snijden. Gisteren zegde Noord-Korea het vredesverdrag, daterend uit 1953, met Zuid-Korea op. De dag ervoor dreigden de Noord-Koreanen al met een nucleaire aanval op de Verenigde Staten. Dit alles in reactie op de sancties die de VN-veiligheidsraad nam. naar aanleiding van de zoveelste nucleaire kernproef van het land van Kim Jong-un. Dreigt er nu daadwerkelijk oorlog of is het een zoveelste loos dreigement... van het meest geïsoleerde land ter wereld? Dat gaan we vragen aan hoogleraar Korea Studies Remco Breuker. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Komt er oorlog tussen de beide Koreas? Wat denkt u? Ik hoop het niet, maar um, ik sluit niet uit dat dit verder escaleert... en wellicht tot een gewapend conflict... wat op zijn beurt weer tot oorlog kan escaleren. Ja, want ja, misschien als er ooit een moment is... dan is het misschien nu het vredesverdrag is opgezegd... en ook die hotline, die militaire telefoonlijn... waarmee nog gecommuniceerd werd, is afgesloten, heb ik begrepen. Ja, dan, dat laatste is voornamelijk symboolpolitiek. Uh, omdat ik, ik vrij zeker weet dat er informele lijnen nog lopen. Toch wel. Uh, ja, maar het, het zegt wel wat. Maar het feit dat er inderdaad dat verdragen worden opgezet... om dan ook het, uh, het uh, non-agressiepact... Ja. waarin beide landen hebben beloofd elkaar niet binnen te vallen... Ja. dat is extreem zorgelijk. En dat is ook niet eerder gebeurd. Ja. We gaan eens even luisteren naar hoe de situatie verwoord wordt... op de Noord-Koreaanse staatstelevisie. Ja, voor... ja, wij moeten altijd een beetje lachen. Ja, voor het geval u het niet berepen heeft, het is een dame, dit. Ja? Ja, het is een mevrouw. Oh, u, u heeft het wel verstaan, ja, hè, meneer Breuken? Ja, het is een hele beroemde nieuwslezeres. Oh. Ja. Um, ik heb het wel staan. Ja, um, ja wat, wat nee, het is een, een waarschuwing. Aan een ieder die um, het Noord-Koreaanse territorium, lucht, zee of land, ook maar één ja, millimeter binnentreedt, die zullen worden geconfronteerd met totale onmiddellijke vernietiging. Ja, nou <lacht> Ja. Um, ja, en op zich, de toon is natuurlijk heel agressief. Ja, maar um, dat klinkt altijd agressief, vind ik, Noord-Koreaans. Of is dat, dat niet is zo? Dat is ook wel al zo. Um, uh, dis, yeah. Als je Noord- en Zuid-Koreaanse nieuwslezers of deze resten vergelijkt... dan zie je dat de Noord-Koreanen um, net iets hoger praten en net iets sneller. Ongeveer een derde, waardoor het allemaal wat agressiever klinkt... en wat, en wat, um, wat ja, communistischer. Maar wat is hier nou de bedoeling van? Nou, dit, dit vind ik op zich een vrij redelijk uh, fragment, als oh. ik heel eerlijk ben. Uh, dit ja. komt namelijk, dit, is, dit, is, dit moet je niet loszien van wat er ervoor is gebeurt. Namelijk twee weken geleden, Zuid-Korea heeft toen aangekondigd... dat ze over zouden gaan tot een uh, preemptive strike, mochten ze dat nodig achten. Ja, en um, dat is natuurlijk ook een rechtstreeks dreigement aan Pyongyang geweest. pre strike wil zeggen, als je het gevoel hebt dat je bedrijf ja. gaat worden... dat je het zelf als eerste toeslaat. Precies, ja. ja. En dat ging specifiek om um, inzetten van kernwapens... maar niet noodzakelijkerwijs alleen dat. En dat is op zich ook weer te begrijpen. Uh, want het Korea is hier niet, uh, niet, niet de kwade pier... Um, omdat Noord-Korea inderdaad die kerntest heeft uitgevoerd. En het is natuurlijk een enorme lange dynamiek die al nu decennia aan de gang is, die steeds maar verder escaleert. En we zijn nu op een punt gekomen dat ik niet zeker weet of we nog terug kunnen. En dat is heel zorgelijk. En dat is ook de eerste keer dat ik dat gevoel heb. Terug kunnen in wat? Terug kunnen naar een, een vrij rustige staatssituatie uh, waarin er gewoon over en weer wordt geschreeuwd en gescholden en niet meer. En op dit moment lijkt het toch wel dat uh, Noord-Korea zichzelf uh, zo in een hoek heeft weten te positioneren... en Zuid-Korea eveneens, en de VS net zo goed... Ja. Uh, dat niemand meer een stap terug wil doen. En Wat? dat vind ik extreem zorgelijk... Op, uh, aangezien dit natuurlijk het meest zwaar bewapende stukje aarde ter wereld is. Hoe liggen de, de machtsverhoudingen militair? Want u zegt no Zuid-Korea dreigt ook. Ja, ja. Uh, Noord-Korea heeft natuurlijk een, een erg groot leger numeriek. Uh, ze hebben meer tanks, meer wapens, uh, meer vliegtuigen... maar het is allemaal zeer verouderd. Uh, Zuid-Korea heeft een kleiner leger, een echt een stuk kleiner, 40% zeker. Maar het is veel beter getraind. Uh, een Veel modernere marine, hun piloten krijgen wel vlieg, uh, oefening, vlieguren. Uh, en Amerika is natuurlijk aanwezig in Zuid-Korea. Maar, en dat is een hele grote maar, uh, Noord-Korea kan heel hard toeslaan. En dat, dat heb ik niet over kernwapens, want als ik heel eerlijk ben, die doen er niet zoveel toe. We horen alleen maar over de kernwapens. Hoezo doen die niet zoveel toe? Die zijn er puur voor dreigement. Als Noord-Korea ze heeft, dat lijkt er wel op, ik ben geen expert, ik durf het niet echt te zeggen, consensus is ze hebben ze. Ze kunnen ze waarschijnlijk gebruiken, nou, dat geloof ik wel. Um, die zullen alleen worden ingezet op het moment, als ze al worden ingezet, dat alles verloren is. Dat is het enige moment dat het enige zin heeft voor noord koreas inzet. Want op het moment dat Kim Jong-un dat doet, weet hij dat het het einde is van hem, zijn regime en zijn staat. En zijn volk wellicht ook. Ja, maar het argument dat iets zin heeft... heeft bij ja. Noord-Korea toch eigenlijk zelden een rol gespeeld? Nee, absoluut niet. De tegenovergestelde, denk ik. Hm. Um, ik, ben, ik ben bewust van de reputatie die Noord-Korea heeft... als irrationele, onvoorspelbare staat. Uh, maar als er één staat is van wie ik het makkelijk vind... om te voorspellen wat ze zullen doen, is het Noord-Korea. Ja. Wat er nu gebeurt, is ook voorspeld. Meerdere malen, door mijzelf en door anderen. Dit is, niet, dit is geen verrassing. Ik schrik ervan, omdat het zo ernstig is. Het is geen verrassing. U bent hoogleraar Korea-studies. Ja. Uh, hoe, hoe bent u daar ook ooit toe gekomen... om u om, om zo die, diepgaand in, de, in dit land te verdiepen? Dat is Even een zijvraag, maar opeens vroeg ik me dat af. Uh, juist omdat er zo weinig bekend uh, was over, over beide Korea's in, in het Westen. Dat, uh, ik, ik was al bezig met Japans. Dat is natuurlijk veel, een veel bekender uh, ja. land... Um, op alle vlakken. Uh, het is nu wel wat veranderd hoor. Maar twintig jaar geleden was, was Zuid-Korea en Noord-Korea... waren toch echt grote onbekenden. Ja. Uh, op die manier. En, Je uh, was daardoor ja. geïntrigeerd? Ja, en ik ben er naartoe gegaan en heb gezien... dat het allemaal erg de moeite waard was. Vond ja. ik zelf persoonlijk althans, ja. Ja. Ja. En die taal leren, is dat moeilijk? Is het... Uh, het is heel anders dan Nederlands. Ja? Uh, <laughs> nou, ik bedoel, het is, het is anders dan, dan uh, de meeste... Uh, Structureel. Dus dat betekent dat je gewoon echt uh, je, je denkpatroon moet aanpassen. Doe je dat en je geeft dus genoeg tijd, is het, is het hartstikke goed mogelijk. Ja. Je hoeft geen genie te zijn om Koreaans te leren. Het merkwaardige is dat toen de oude leider Stierf... en wij iedereen uh, in het hele land hebben ja. zien huilen... en dat hij opgevolgd werd door dat uh, vrij uh, dikke zoontje ja. van hem... iedereen toch zoiets had. Goh, daar komt een vrouw mee. We weten nog niet precies wie ja. dat is. Dat duidt een beetje op een ja. soort van verlichting. Ja, en op... Uh, pr vlak is dat ook zonder meer gebeurd. Als je ziet hoe hij zich profileert naar binnen toe, maar ook naar buiten toe. Ja, het is bijna gewoon een friendly neighborhood dictator. Vriendelijk, goed lachs. Yeah. Mm -hmm. een, een leuke, spontane vrouw. Ja, maar als je kijkt naar zijn politiek. Ik zie geen enkel verschil met zijn vader. Sterker nog, binnenlands is het repressiever geworden dan het was. Buitenlands, dit is de politiek van zijn vader. Ik zie geen enkel verschil. Dat kan ook zijn omdat de mensen achter hem voor een groot deel hetzelfde zijn. Kan kan het zijn... Zeggen, de vraag is natuurlijk of hij het zelf voor het zeggen heeft. Ja, nou ik denk, ik denk dat het inderdaad, um, het is geen eenmanstaat. Dan zouden we, als we geloven dat hij alle macht heeft, dan geloven we de Noord-Koreaanse propaganda. En ik denk niet dat we dat moeten doen. Er zit een, er zijn verschillende facties en er zit een grote groep achter hem. Misschien, heeft hij ook het idee dat hij juist iets moet bewijzen, omdat hij nog maar zo kort aan de macht is. Dat kan. Ja. Ja, en dat, dat hoop ik niet, want dan hebben we echt grote ellende. Want in Zuid-Korea is de president nog kort aan de macht. Ja, en die zou dan misschien hetzelfde gevoel kunnen hebben. Juist, ja. Maar wat is nou een scenario? Stel je voor dat het werkelijk tot een gewapend uh, treffen ja. komt. W wat gebeurt er dan? Um, stel voor Zuid-Korea. Zuid-Korea gaat toch Noord-Korea niet binnentrekken of wel? Als het moet, ja. Ja, als het moet. Ja. Maar als het moet kijk, en ja. dat betekent dan dat ze zelf het gevoel dat ze nu aangevallen worden. Ja, uh, nog Noord, nog Zuid-Korea wil oorlog. Daar ben ik absoluut van overtuigd. Dus wat op zekere hoogte is wat Noord-Korea nu zegt... en wat Zuid-Korea zegt, het is bluf. Ze willen geen van beide oorlog. Tegelijkertijd zitten ze nu in een situatie... waarin dit wel een mogelijkheid is geworden... omdat ze geen van beide ook een stap terug willen doen. Aanstaande maandag... Uh, worden er de grote oefeningen gehouden tussen de VS en Zuid-Korea. Noord-Korea heeft dat is Elk al... jaar zo hè? Ja, maar ja, inderdaad. Maar dit is natuurlijk een heel ongelukkig moment. En wat ze vaak ook doen, is uh, invasies van het noorden oefenen, scenario's, vlak voor de Noord-Koreaanse grens. Dat is, vragen, dat is een provocatie, dat, dat is al elk jaar. Maar ook dat zien. doen ze toch al elk jaar en elk jaar wordt er tegen geprotesteerd? -niet al, ze doen het niet altijd zo, uh, zo, zo overduidelijk. En twee jaar geleden is dat ook uitgelopen op, op het beschieten van Zuid-Koreaans grondgebied. Dus het kan uit de hand lopen. In deze situatie is het misdadig, denk ik, om je daarmee daar bezig te houden. Dus als dat gebeurt, dan denk ik dat Noord-Korea zal reageren. Ik neem aan dat ze het niet zullen doen door uh, Seoul meteen aan te vallen. Uh, maar ik denk wel dat ze dat zullen doen... door een, een, een wat minder bevolkt stukje Zuid-Korea te bombarderen, bijvoorbeeld. Ja. En dat is, dat is het scenario waar de Zuid-Koreaanse regering... nu ook net over heeft gedebatteerd. Maar had uh, Amerika dit op een of andere manier niet beter aan kunnen zien komen? Ja, dat hadden ze moeten doen en dat weigeren ze doen. En dat is ontzettend kwalijk. Ze hebben de experts in huis, maar die hebben geen banden met de regering. De mensen in... Ze hebben die... geen Korea-deskundige op het ministerie van Buitenlandse Zaken, nee, bijvoorbeeld? Heel lang, heeft, heel lang heeft de CIA niemand gehad die Koreaans kon lezen. Dat is, nu, dat is nu anders, ja. Dat was ook een groot probleem. Het is niet voor niets. Dat, dat is... is raar. Amateuristisch ja, vind ik dat klinkt. <laughs> nou, ja, dat gaat veel verder nog dan amateuristisch. Het, het is absoluut zeker. Het een van de belangrijkste stukjes buitenlandse politiek. Ja. Uh, nee, het is, uh, is er ooit iets... een verklaring voor gegeven? Politiek. De, hoe er over Noord-Korea wordt gedebatteerd in Washington... heeft alles te maken met de politiek, binnenlandse politiek in de VS... en weinig te maken met de, de realiteit op het Koreaanse schiereiland. Het is dus niet voor niets dat er nu is gezegd door, uh, iemand van, uh, uh, door een ambtenaar... Um, Um, Kim, uh, Dennis Rodman knows more about Kim Jong-un than the CIA. And that's the scary thought. Dat, dat, dat is de dat basketballer is die er nu ja. net geweest is. En dat is helaas waar. En daar maak ik me grote zorgen over. Ze hebben, ze hebben de mensen die weten hoe het werkt. Die Koreaans kennen. Die Noord-Korea kennen. En die krijgen geen kans bij de, bij de overheid. En, dat is, dat is, en wat zouden die ja. dan moeten weten? Die zouden, moeten, die zouden bijvoorbeeld um, de retoriek op waarde moeten kunnen schatten. En niet moeten afhan afhankelijk moeten zijn van de Engelse vertaling. Die vaak fout zit die zouden inderdaad de acties van de angst in Noord-Korea voor de VS op waarde kunnen schatten. Dat doen ze ook. Men is doodsbang. Kim Jong-un is doodsbang voor de VS. De, de, de, de gewone Noord-Koreaan is heel bang. Je kan het regime proberen om te duwen. Wie weet lukt het, wie weet niet. noord koreanen zitten daar niet noodzakelijk op te wachten... als dat regime wordt opgevuld door een VS-gesteund regime. Is er wel verzet van binnenuit? Weten we niet. Nee. Uh, er zijn fracties, er is uh, uh, al uh, een hele tijd een verschrikkelijke machtsstrijd gaande binnen de, de, de overheid, binnen de regering. Dat weten we, maar het is iets anders dan dissidenten. We kennen geen enkele naam van een Noord-Koreaanse dissident. Dat, dat zegt mij wel genoeg. We weten het gewoon niet. Nou, of ze zitten opgesloten? Ja, absoluut. Ik ja. kan me bijna niet voorstellen dat ze er niet zijn. Ik ook niet. Nee, ik weet zeker dat ze er zijn, maar we kennen ze inderdaad niet. Maar u kent ze dus ook niet? Ik ken ze ook niet. Nee. Nee. Uh, somber dus eigenlijk. We houden ons hart vast, dat is ja. de conclusie. Ja, ik, ik doe dat zeker. Ben ik bang. Dank u wel. We spraken met hoogleraar Cor Correa Studies Remco Breuker... van de Universiteit Leiden. Het ging dus over de oplopende spanningen tussen beide landen. Als u er meer over wilt weten, dan kunt u altijd terecht op onze site... nieuwshow.nl Hartelijk dank. Graag gedaan. Het balsamen van het lichaam na de dood is voorbehouden... aan heilige of hele grote leiders... Hugo Chavez, de dinsdag overleden president van Venezuela... vond zichzelf een groot leider. En op zijn verzoek wordt zijn lichaam dan ook gebalsemd... en binnenkort opgebaard in een glazen kist in een museum... in de hoofdstad Caracas. Chavez schaart zich hiermee in een illustre van gebalsemde grootheden als Lenin, Mao en de heilige Bernadette van Lourdes. Over de techniek die een overlevende laat voortleven tot in de eeuwigheid... gaan we praten met Balsemer en Thanato-Practeur... Bas de Leng. Goedemorgen. Dank u wel. Gaat het inderdaad om uh, het lichaam de eeuwige status te geven? Is dat het uh, Ja, ik bedoel? denk dat de bedoeling is dat, uh, dat hun volgelingen... Uh, tot in de eeuwigheid kunnen blijven kijken naar uh, de grote leider. Ja. Maar het, uiteindelijk wordt zo'n lichaam toch ingehaald door het verval? Ja, eigenlijk nee? is is voor uh, onbepaalde tijd. Maar uh, ja, je kan het niet... Aangeven. En uh, zoals we ook in, uh, vanuit uh, Rusland weten, uh, Lenin, ja, die, die moet twee keer per week moet een servicebeurt krijgen. Ja. En één keer per jaar uh, moet hij uit de kist gehaald worden. Want ja, de ontbinding komt op een gegeven ja, moment. En, ja, en een, het, het hoeft niet alleen een ontbinding te zijn, maar het kan ook een verdroging zijn. En dan is het beeld ook niet meer mooi, natuurlijk. Nee, hebt, hebt u wel eens zo'n uh, lichaam. Uh onderhanden gehad, dat al heel lang gebalsemd was... en opgebaard in zo'n sneeuwwitje nee, nee, kist. Nee, nee, nee, want dan praten we echt over de grote wereldleiders... en die hebben hun eigen professoren die dat ja. uh, ja, ja. onderhanden hebben. En want het met... wordt wel knap gedaan. Hè? Als je er bent bij Lenin ook, en bij Ho, nou, Ho Chi Minh is... heb ik gestaan... Nou, Mao heb je... ik gezien. Ja. Het lijkt net of die van marsepijn gemaakt is, vind ik. Dat nou, is precies wat u zegt. Zo'n lichaam moet intact gehouden worden. En daar zijn natuurlijk heel veel technieken voor... En en tegenwoordig kunnen we ook met uh, siliconen, met latex. kunnen we heel veel doen. En ik verwacht ook dat in de loop van de jaren. die lichamen zo zachtjes aan vervangen worden. door. Uh, ja, kunststof eigenlijk. Oh ja. ja, zou het? Doet u dit soort dingen zelf ook? Wij uh, balsemen mensen voor transport naar het buitenland. En, uh, voor zou dat ze veertien dat... dagen goed blijven of zo? Nou, eigenlijk het transport naar het. Buitenland, dat is niet om het goed te blijven. Maar als wij eh, vanaf de luchthaven een overleden naar het buitenland willen versturen... dan geeft de wet in het, in het ontvangende land aan of dat een lichaam gebalsemd moet worden. En dat is niet om ervoor te zorgen dat een lichaam mooi overkomt. Nee, er zijn andere dingen die daarin meespelen. En dan praten we over besmettelijke ziektes, want daar gaat het eigenlijk ja. om. Oké, okay. maar je hebt dus tijdelijke conservering en je hebt balsemen voor onbepaalde tijd. Dat Juist. zijn twee hele verschillende zaken, of niet? Of ja. lijken die op elkaar? Nou, ze lijken op elkaar. Een, een verschil is uh, de vloeistoffen die gebruikt worden. En balsemen voor onbepaalde tijd is in Nederland niet toegestaan met uitzondering van een aantal... Uh, andere personen, maar ten autoparentie. Hoe bedoelt u andere personen? In de wet is aangegeven dat leden van het Koninklijk Huis, ter beschikking van de wetenschap. of hooggeplaatste personen met toestemming van, uh, van het ministerie. Uh, en transport naar het buitenland de uitzonderingen zijn. Want de gewone man in Nederland. Uh, die hier begraven wordt of incarneerd wordt, die mag niet gebalsemd worden. Nee, maar... de wet geeft dat aan. Maar een, een, een, iemand van het Koninklijk Huis mag wel gebalsemd worden. Maar mag die, die, mag die dan voor onbepaalde tijd ook gebalsemd worden? Ja, die lichamen worden voor onbe, onbepaalde tijd gebalsemd. En die worden ook bijgezet. Maar wat heeft dat nou voor zin? Ik kan me voorstellen als je in zo'n sneeuwwitje kist komt te liggen, ja. dan heeft het zin. Maar als je toch begraven wordt in een kerken... waarom zou je iemand dan balsemen? Ja, en Het gaat in principe niet hoe dat het lichaam zich moet houden in, in verloop van tijd. Maar het gaat erom. Het is eigenlijk uh, vanuit uh, decennia terug dat. Uh, wanneer er iemand van het Koninklijk Huis ging overlijden, er ook ander, andere Koninklijke Huizen op die uitvaart aanwezig wilden en konden zijn. Maar die kwamen niet met een vliegtuig. Oh, daar heeft dus gehoord. soms duurde het wel eens weken, soms maanden voordat die uitvaart plaatsvond. Vandaar die balseming. En die wordt ook gewoon uh, ja, nu nog steeds meegenomen. Alleen mensen mogen zelf beslissen. Leden van Koninklijke Huizen mogen zelf beslissen. Dus dat dus, we... gebeurt misschien niet eens altijd. Misschien niet. Dat weet u niet. Nee, weet ik niet. Hebt u wel eens iemand, een, een, een bekende Nederlander of zo, gebalsemd? Ja, dat hebben we zeker gedaan. Ja? Wie dan, of mag u dat, dat niet vertellen? Dat gaan we niet vertellen. Nee, nee, maar waarom? Nee, dat respecteer ik uiteraard, maar waarom zou je er niet ook trots op nee, kunnen een... zijn, zal ik maar zeggen? Nou, daar zijn we wel trots op, maar dat hoeven we niet naar buiten te brengen. Dat is een kader van privacy. En, en... Hoe gaat het eigenlijk? Ja, Hoe nou... doe je het? Ja, daar gaan natuurlijk hele vreemde verhalen over rond. Van uh, lichamen aan de buitenkant insmeren, balsemen, zoals in de Bijbel. Uh, uh, en want wat gebeurt er met, met ingewanden? Zo wordt nou, het Ingewanden al... blijven in het lichaam. Het blijft erin? Ja, wij, wij, wij maken met balsemen gebruik van de intacte bloedbaan. Wij gebruiken de intacte bloedbaan. We maken bijvoorbeeld een opening in een, in, in een lisslagader of uh, in de halslagader. Daar brengen we een, een vloeistof in. Een, een chemische vloedstof. Maar dan moet toch vloedstof. eerst de bloed er toch eerst uit? Nou, degenen die daar verder in zijn... die weten dat uh, bloedvaten... Uh, uh, bijna leeg zijn op de stolsels naar, Want het bloed wat in de bloedvaten zit... dat zakt naar beneden. En dat vormt aan de achterkant van het lichaam... de zogenaamde lijkvlekken. Dus die bloedvaten zijn bijna leeg. Daar zitten natuurlijk wel stolsels in. Wij gebruiken het intacte bloedvatstelsel. En wij brengen daar 6 tot 8 liter conserverende vloeistof in. Een chemische vloeistof, een samenstelling. En die komt door, de, door het intacte bloedvaatsysteem overal. In de haarvaten, in de organen. En wat zorgen die daarvoor? Die, doen, uh, die zorgen ervoor dat eiwitten gebonden worden... en dan bacteriën gedood worden. En daarom blijft het lichaam. Vers. Of fris. Goed. Goed. Nou ja, hoe je ja. het ook noemen wilt. Ja. En is dat dan ook een rode vloeistof? Er zit een, er zit een, een rode kleurstof in. Want anders we, dan krijg je toch, toch nog een nare kleur. Nou, het gaat erom dat de zogenaamde wasbleekheid... die ontstaat wanneer iemand overlijdt... en al het bloed naar de achterkant van het lichaam zakt... dat het lichaam wasbleek wordt. Doordat wij uh, een, kleine, uh, een kleine hoeveelheid kleurstof... aan, de, aan onze balsenvloeistof... Toevoegen, krijgen de overledene weer een lichte tint. Maar met de nataplexie is het doel... dat een overledene gewoon 10 tot twaalf dagen goed blijft. En, en dat ze er ook goed uitzien. Want u heeft ongetwijfeld uh, gehoord van lijkvlekken. Die lijkvlekken kunnen ook in het gezicht, in de oren, in de vingers. En op het moment dat wij de behandeling uitvoeren... en we gaan de vloeistof inbrengen, gaan ook al die verkleuringen weg. Dus een overledene ziet er gewoon minder, minder afstotelijk uit. Zo. Nou heb ik ook begrepen dat er in Amerika... soms mensen nog een facelift geven na hun dood. Ja. Is dat zo? Ja, <laughs> ja dat heb ik gelezen. Maar ik ga het vragen aan u ja, of het waar klopt, is. Klopt. Ja. Kijk, hier is het zo. Als, als oma in Nederland overlijdt, dan moet oma oma blijven. En als we gaan naar Amerika... dan moet oma, eh, laten we zeggen, twintig jaar jonger worden. Ze wordt gewoon wat strak getrokken. Echt waar? Ja, dat is waar. En Nederland wil dat gewoon niet. Want de rimpeltjes die er zijn, die moeten er gewoon blijven. Het is zelfs wel zo als iemand een aantal dagen in een koeling verblijft... en er wordt vocht aan het lichaam ontrokken en je zou het gezicht even strak trekken... Dat, dan, dan ben je sowieso alle rimpels kwijt. Maar dat, moet, maar dat voorkomen wij juist. Ja, maar ik, dat, ik vind het absurd dat je na je dood dan nog jonger zou willen zijn. Denk, wat heeft dat dan nog voor zin, hè? Ieder maakt eigen keuze. Ja, nee, oké. Okay. Dat begrijp wat, ik wel. U heeft een heel discreet beroep. Ja. Wat, wat is de beroepseer? Wat, waar ben je trots op bij dit soort dingen? Wij zijn verschrikkelijk trots op als wij uh, ervoor kunnen zorgen... dat uh, nabestaanden in allerlei vormen op een goede manier afscheid kunnen nemen... maar ook op een goede manier uh, uh, terug kunnen kijken... Op een, op een periode die heel zwaar is geweest, maar die heel goed is afgesloten. Dus dan praten we over de rouwverwerking. Want op het moment dat je een rouwverwerking... op een verkeerde manier volgt of afsluit... mensen schrikken of ze zijn verward... door een bepaalde handeling die gedaan is... dan, dan kunnen ze zo'n rouwverwerking niet goed aflopen. En daar kan je gewoon allerlei klachten van krijgen. Psychische, lichamelijke... Wij zijn trots op als we het goed gedaan hebben. Ja, en dat, dat blijkt alleen maar uit de reacties van de, m, van, nabestaan, de nabestaan, van de naam van de om ja, omgeving. Ja, de ja, ja. Ja. Het en het is u... niet tegen u zeggen van ja, dat is er. Ook dat, maar ook de bedankbrieven die wij later krijgen. Mensen zijn gewoon heel erg blij dat ze afscheid kunnen nemen. Kijk, het is uh, vroeger was de gewoonte dat een uitvaartondernemer gewoon gewoon zei tegen de mensen van die kist moet gesloten worden. Dat is niet meer. Ik had het er net al even over dat over die latex en die daar wordt tegenwoordig door ons zoveel gebruikt. Om mensen die door een ongeluk om het leven zijn gekomen... om daarmee gezichten terug te bouwen. Na, na de hand van een foto die wij erbij bij krijgen. Daar zijn we zo verschrikkelijk trots op. Maar dat, dat is dus iets anders dan balsamer. Dat is iets anders, maar meestal is het zo dat die mensen die dan beschadigd zijn... die worden met tenatopraxie behandeld om het lichaam toch nog in goede staat te houden. Omdat daar doordat de huid kapot is toch wel veel Binnengekomen zijn. Ja. Met de therapie stop je dat voorlopig, dan kan je de gezichten herstellen en nabestaanden kunnen afscheid nemen. De, wat zullen ze bij Javis? Denkt u dat ze meteen na zijn dood uh, de, de ja, die aderen hebben geopend? Nou ja, het is wel aan te raden. Het was natuurlijk al een meneer die uh, behoorlijk ziek was. Ja, en veel ik hoorde ook, heeft gehad. Ja, en ik hoorde ook dat hij behoorlijk opgezet was. Dus dat betekent dat hij behoorlijk wat vocht in zijn lichaam had. Nou, vocht is een basis van, van dus ook de zogenaamde lijstvertering. Ja. Omdat de bacteriën dan zich zeer makkelijk kunnen verplaatsen. Ze zullen gelijk al iets hebben moeten doen om dat tot stilstand te brengen. En wat ze later gaan doen, gaan ze alle organen alsnog verwijderen? Gaan ze er, zoals geroepen wordt bij Lenin, er een mechanische aansluiting op, op maken? Daar heb je geen idee van. Mechanische aansluiting? Ja, Lenin heeft volgens zeggen ook een soort pomp in zijn lichaam ingebouwd, zodat het allemaal uh, uh, intact zou blijven. Op hoeveel jaar wordt er dan eigenlijk gerekend als ze uh, het zo doen? Het is heel moeilijk. Het heeft te maken met, de, met, met, de, met het lichaam. Uh, zijn er ziektes, zijn er bacteriën, uh, hoe wordt die gebalsemd? Wat voor vloeistof wordt er gebruikt? Maar ook op een gegeven moment, wat is de conditie van het bewaren? Wat is de uh, vocht, uh, droogte, warmte? Oh. Het is zo verschillend, maar u kunt ervan uitgaan dat ze heel veel geld gaan besteden om tot einde ten dagen... het lichaam van, van de heer ja, Tsavos... Dan nou moet je echt over, overal 100, 100 jaar denken. Ja, ja maar dan moet, dan moet je heel veel geld... Het is, Kijk, een het is geen een ontkenning van de dood eigenlijk? He. Nou nee, het is een... Het, het, de, de leider is niet weg, zo moet je dat gewoon ja, zien. Ja. Kijk, het gaat er op, op een gegeven moment om... als we nou over de oude Egyptenaren praten, over de mummies... Die, die, als je die ook ziet, die zijn niet mooi... Waarom niet? Die zijn eerst in een, in een zoutbad geweest. Daar is al het vocht uit ja? Ja? en ingedroogd. Mogen wij u hartelijk danken voor de uitleg. Het ging allemaal over de dinsdag overleden Hugo Chavez die gebalsemd zal worden. U hoorde de en daarna de producteur Bas de Lijn. Zometeen Thomas Verbocht en Micha Hamel. Tot zo. Samen thuis, samen dros.